7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Straks, goedemorgen, in het NOS Radio 1-journaal. De sluiting van de middelbare scholen en MBO's in Leiden. na een anonieme dreiging op internet. En dat heeft eerder al een keer plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in 2009 in Breda. Hoort u meer over? En nu hoort CDA-Pieter Omtzicht over de fraude met zorg- en woontoeslagen. Fraude die zou zijn gepleegd door Bulgaren. Ga eerst naar het NOS-journaal met Jan van der Putten. Op advies van de politie zijn vandaag in Leiden alle middelbare en mbo-scholen dicht. De sluiting is in verband met een dreiging van een schietpartij op zeer korte termijn, zegt de politie. Dat dreigement is anoniem geuit op een internetsite. Burgemeester Lentvering van Leiden zegt dat het dreigement zeer concreet was. Het dreigement gaf aan dat de dreiging zich richtte tegen een, een, een leraar... en dat daarmee ook zoveel mogelijk medestudenten zouden worden meegenomen. Er wordt geen school naam genoemd. De politie weet nog niet om welke instelling het gaat... en daarom is besloten om ze allemaal dicht te houden. Bij alle middelbare en mbo-scholen in Leiden staan vanochtend agenten. Leerlingen en ouders zijn geïnformeerd over de sluiting. Steeds minder kinderen met een achterstand... kunnen als voorbereiding op de basisschool terecht op een zogenoemde voorschool. De wachtlijsten groeien en de helft van de peuterspeelzalen... geeft geen voorrang aan kinderen met een achterstand... zegt voorzitter Den Besten van de PO-raad. Dat betekent dat deze kinderen niet al vanaf 2,5 kunnen werken aan taal en gedragsachterstand. En dus eigenlijk met een achterstand in groep 1 terechtkomen. Er zijn geen landelijke regels die achterstandskinderen voorrang geven op wachtlijsten. Gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze hun voorschool organiseren. Waardoor de wachtlijsten en de kosten per gemeente sterk verschillen. Brancheorganisatie MO Groep wil dat er één peutervoorziening komt die toegankelijk is voor alle kinderen. De nog levende verdachte van de aanslagen in Boston is bij kennis. Hij zou in het ziekenhuis zijn ontwaakt... en inmiddels vragen van de autoriteiten schriftelijk hebben beantwoord. Volgens de politie is de situatie stabiel. De suspect is in een kritische, maar stabiele conditie. Er is een speciale interrogation team van het Federal Bureau of Investigation... die is standing by to talk met hem. Dat heeft nog niet gebeurd. De 19-jarige Dzhachar Tsarnaev raakte vrijdagavond zwaargewond bij zijn arrestatie. Gevreesd werd dat hij nooit een verklaring zou kunnen afleggen over de aanslagen in Boston. Waarbij een week geleden drie doden vielen en meer dan 170 mensen gewond raakten. Het dodental van de nieuwe vogelgriepvariant H7N9 in China is opgelopen naar 20. Verder zijn er ruim 100 mensen besmet, heeft het Chinese Staatspersbureau bekendgemaakt. 12 mensen zouden ook zijn hersteld van de ziekte. Ze hebben het ziekenhuis verlaten. Dat nieuwe virus is mogelijk overdraagbaar van mens op mens. Bij het onderzoek naar H7N9 krijgt China de hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In Maastricht is vannacht een geldautomaat van de SNS-bank overvallen. Inbrekers reden met een auto een pand van de bank binnen en richtten een ravage aan. Het is niet bekend of er geld is gestolen. Zo'n tien minuten later werd de buurt weer opgeschrikt toen ongeveer 500 meter verderop kogels op een huis werden afgevuurd. De politie trof kogelgaten aan in een woonhuis. Onduidelijk is wie er heeft geschoten. Er is niemand gewond geraakt. De politie Maastricht weet nog niet of er een verband is... tussen die schietpartij en de rampkraak bij de bank. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... heeft zoals aangekondigd het werk neergelegd. Onder meer op de vliegvelden van Frankfurt en Stuttgart wordt gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met flinke vertragingen. De meeste vluchten heeft Lufthansa geschrapt. Slechts 32 van de 1720 geplande vluchten gaan vandaag door. Vakbond Verdi en Lufthansa zijn het niet eens over een nieuwe CAO. Werknemers willen onder meer een lonsverhoging van 5,2 procent... en een baangarantie voor ongeveer 33.000 werknemers. Dan het weer nog, zon, maar ook veel sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Morgen bewolkt en regen, in het westen en noorden smiddag zon. Woensdag droog, dan wordt het 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB, Jolande van der Velden. Er staat bij elkaar 50 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Arnhem. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Verder zijn het de meestal de korte dagelijkse files. Wat opvalt is de A12 ook, van Utrecht naar Den Haag. Dat is een aanrijding geweest tussen knopend Ouderijn en Woerden... staat 5 kilometer. Bij Woerden is de linkerrijschok dicht. Dan kom ik op de A50 van Os naar Arnhem... staat inmiddels tussen knopend Ewijk en Renkum 10 kilometer. Tussen Heter en Renkum zijn twee dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Apeldoorn... kan het beste omrijden vanaf Knopend Valburg via Arnhem... over de A15 en de A325. Verkeer richting Utrecht volgt Rotterdam. De route via A15 en de A2. Geeft ook veel vertraging richting Os. Daar staat dus Renkum en Knopende Ewijk inmiddels 7 kilometer. En zo dadelijk in het NOS Radio 1 Journaal gaan we direct naar Leiden. Weet je wat het voordeel is van online shoppen? Het gaat sneller en je betaalt minder. Zeker bij QuickFit.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 Met een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden... zijn de voor u belangrijkste risico's in één keer afgedekt. Zodat u zorgeloos verder kan met waar u goed in bent. Ondernemen. Sluit nu een zekerheidspakket af... en ontvang een gratis jaarabonnement van Parkline. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl. Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. Oh, helemaal vergeten. Er is ook een kickabouw-app.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 Nu de eerste 100 films voor 0 euro bij alles in 1 van access for all Uiteraard met gratis installatie. Ga voor de voorwaarden naar access allnl en bestel direct... Pop, uh, pomp! Eh, uh, pomp. Met die handige tankkaart bedient Parklijn. je op je wenken. Je bent welkom bij elke pomp om zorgeloos te kunnen tanken. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Nooit meer wassen. Dankzij zelfreinigende bedrijfskleding van Berendsen. Dat werkt makkelijk.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, 7 minuten over 7. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt maakte zich in het verleden al druk over de gemakkelijke manier. waarop zorgtoeslagen werden toegekend in Nederland. Na de Bulgaarse fraude, wil hij opheldering en. Er zijn um, agenten aanwezig bij elke schoollocatie en vertegenwoordiging van de schoolleiding. De burgemeester van Leiden neemt een anonieme dreiging serieus en heeft maatregelen genomen. Ja, dat heeft als consequentie dat er dus tientallen mbo's en middelbare scholen in Leiden dicht zijn vandaag. Voor een van die scholen, ROC in Leiden, is ons verslaggever Martijn van der Zanden. Martijn, zie jij inmiddels al enige activiteit bij die school? Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Toen ik hier aankwam was het nog uh, vrij rustig. Alleen wat media en een schoonmaker. Maar inmiddels is er wel uh, politie hier ook gearriveerd. Voor deze school, in ieder geval aan de kant waar ik sta, zie ik uh, vier agenten. Twee bikers zijn daarvan en twee, tussen aanhalingstekens, normale agenten. Die zijn hier rond kwart voor zeven uh, uh, aangekomen met auto's. En uh, nou ja, ze hebben het schoolterrein verkend en staan nu gewoon een beetje als een soort uitkijkpost bij deze school. Hmm. Martijn, wij begrijpen dat uh, nog niet alle ouders weten... Uh, dat dit gaande is, hè? dat de scholen dicht zijn. Uh, weet jij of inmiddels iedereen bereikt is? Nou ja, ik heb net een van de schooldirecteuren hier gesproken. en Hij zei dat ze gisteravond rond half twaalf een bericht hadden gekregen van de gemeente. Een communiqué waarin staat dat alle scholen dicht zouden zijn. Ja, en toen zijn zij meteen iedereen gaan sms'en en mailen. Maar het is natuurlijk de vraag of dat iedereen dat gezien heeft. Het is denk ik wel iets wat, wat snel, vrij snel rondgaat. Maar ja, ik verwacht toch wel dat er hier deze kant uh, scholieren en studenten naartoe zullen komen. Ja. Goed. En dat is die bedreiging geuit gisteren, de, althans de politie kreeg daar gisteren de melding van op een uh, internationale website, uh, 4chan, dat is een forumsite, wat, wat weet jij daarvan? Nou ja, die site die, die is daar al, die wordt daar vaker voor gebruikt. Dat is eigenlijk een site waar mensen gewoon anoniem hun mening kunnen geven... over allerlei verschillende onderwerpen. Ze kunnen berichten posten. Ja, en dat kan dus anoniem. En dat is, uh, nou ja, is gisteravond ook gebeurd. Of in ieder geval toen is het ontdekt. Het is niet de eerste keer. Ook in 2008 of 2009 is het gebeurd. Toen zou er een shooting plaatsvinden op een school in Breda. Dat is uiteraard niet gebeurd. Degene die dat bericht had gepost is wel uh, gevonden. En die heeft uh, twee maanden uh, celstraf gekregen. Nee. Ja, het is lastig. Kan ik mij voorstellen dat op zo'n site waar je anoniem eh, ook dus kennelijk dreigementen kunt plaatsen om te achterhalen wie er achter zit, of, of hoe is dat toen in Breda gegaan? Ja, hoe dat dan precies gegaan is, weet ik niet. Maar uh, dat, is, dat is inderdaad lastig. Uh, he, al laat je natuurlijk misschien altijd wel enigszins sporen naar... Ja, en als je maar goed genoeg zoekt, dan zul je die misschien kunnen vinden. Of dat misschien iemand anders toch ook nog wat berichten heeft geplaatst... of verlinkt wordt. Dat zou natuurlijk ook nog altijd kunnen. Ja, en wat we nu weten, is het enige dat we weten, is dat er die dreiging is. Nou, die wordt natuurlijk heel serieus genomen. Maar wat wij niet weten, is of dat het enige is dat de politie weet. Misschien hebben ze nog wel andere aanwijzingen. Maar ja, dat is allemaal volstrekt onduidelijk nog voor ons. Oké. Okay. Nou, Martijn, uh, verzamel informatie Martin, hou ons op de hoogte. We spreken hier straks. We hebben inmiddels contact met Marleen de Mol, is ouder van een leerling van het Boven Natura College in Leiden. Mevrouw de Mol, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer heeft u het gehoord dat de scholen dicht blijven vandaag? Nou, zojuist eigenlijk, ik denk een kwartiertje geleden. Want ik kreeg een sms'je van een vriendin en die, die waarschuwde mij. Ik heb vervolgens de mail gecheckt en daar staat inderdaad een bericht op van, van school. Uh, dat, uh, uh, dat is verzonderd gisteravond om kwart voor twaalf. Dat er inderdaad in verband met een uh, vermeende uh, zeg maar, uh, ja, dreiging van een schietpartij. dus alle middelbare scholen zijn, uh, zijn gesloten. Hmm. En, en staat daar verder nog iets bij? Of is dat de mededeling? Nee, dat, dat is de mededeling. Ik denk dat dat, ja, dat dat voor de meeste ouders ook wel voldoende is om uh, zeg maar de ernst van de situatie uh, natuurlijk uh, in te kunnen ja, schatten. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u ook met veel vragen zit, mevrouw de Mol. Nou ja, precies. Kijk, het punt is natuurlijk... Uh, uh, vanuit jullie uh, uitzending wordt wel het een en ander duidelijk... maar uh, ja, dit soort situaties uh, ja, kun je het al allemaal altijd onder controle houden. Ik bedoel, uh, vandaag is, uh, is, is het deze situatie. Uh, ja, hoe ga je daarmee om en wat ga je morgen doen? Dat ja. is natuurlijk... Uh, ja. En op welke manier ga je de kinderen... En de, en de ouderen of zeg maar de leerlingen en de docenten beschermen. Want als u een berichtje krijgt dat het morgen weer goed is, stuurt u dan uw kind naar school? Nou ja, uh, die is 17. Dus uh, die, die, die uh, uh, is daar zelf natuurlijk, heeft hij er ook wel een bepaalde mening over. Maar ja, ik, ik denk dat je toch een beetje angstig wordt. Dit, dit, dit, dit, dit geeft een beetje, uh, uh, ja, zeg maar, Amerikaanse toestanden ga je daar een beetje mee. Uh... Uh, dat beeld schetst het eigenlijk. En weet uw zoon het eigenlijk al? Of slaapt nee, hij nog? Nee, die ligt te slapen. Oh, ja, en die, uh, <laughs> zat erin. Die, uh, die, uh, ja, die zit voor vlak voor zijn examen. En dit, uh, dit gooit uh, in die zin ook nog wel een uh, route in het eten. Oh. Ja, maar ja. goed, hij, hij kan wel lekker uitslapen. Hij kan wel lekker <laughs> uitslapen, ja, dat klopt. Nou, fijn dat u ons eventjes wilde vertellen wat er in die mail stond, mevrouw De Mol. Graag gedaan. En uh, nou, ja, een fijne dag vandaag. Ja, uh, succes met uw uitzending. Ja hoor, ja, dank, dank u wel. Goedemorgen. En een kwart over zeven is het. Er wordt op grote schaal fraude gepleegd met de zorg- en huurtoeslag. Groep Bulgaren heeft zich ingeschreven in Nederlandse gemeenten... hoewel ze helemaal niet in Nederland wonen. Op die manier krijgen ze dan een burgerservice-nummer... waarmee ze een bankrekening kunnen openen... en huur- en zorgtoeslagen uitbetaald kunnen krijgen. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht is al jaren bezig met deze materie. Meneer Omzicht, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u er dan al van? Hoe, hoe wijdverbreid is dit? Hoe, hoe grootschalig is het? eigenlijk weer een keer van de staatssecretaris niet te horen. Maar om u een voorbeeld te geven, al jaren klagen de belastingambtenaren, bijvoorbeeld via FNV en via hun andere vakbond, dat ze spookburgers en windhappers hebben. Dat zijn mensen die zich inschrijven en voor de rest nooit inkomen opgeven. En uh, gewoon nooit gecontroleerd worden. Nou, en, als je en als je zegt, van ik woon hier, dan heb je recht op toeslagen. En wat gisteren nog niet in uitzending zat. Je bouwt ook AOW-rechten op. Want elke jaar dat je woont, krijg je twee procent AOW. Mm -hmm. En wij roepen al jaren van, ga het eens dus controleren bij die burgers. Die zeggen dat ze helemaal niks verdienen. Want daar klopt gewoon iets niet. Mm -hmm. Nou, dat zou gebeuren, maar is nog steeds niet gebeurd. We hebben hem daar twee maanden geleden weer aan herinnerd. Hij heeft het nu toegezegd om te gaan doen. En verder zou er al een uh, onderzoek gedaan moeten zijn door vier ministeries samen over fraude naar toeslagen. Uh, dat is in 2011 aangekondigd en ook dat hebben we nog niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel er nu eigenlijk bekend was. Maar zou, zou het kunnen dat er wel uh, onderzoek gaande is? Dat de, dat de uitkomsten daarvan nog niet aan u gerapporteerd zijn? Nou, ze hadden 2000, eind 2011 gerapporteerd moeten worden. Okay. Dus uh, ik had die uitkomst daar heel graag gezien. En heeft u in de tussentijd daar wel het naar ook... gevraagd, meneer, ontzicht? Waar ze, ja, ze mee Gevraagd. ...en daarom ook zelfs nog die moties ingediend. Mm -hmm. En het tweede is, als u naar een huisarts gaat in Nederland... ...dan heeft u een VCOZO-systeem. -so Binnen tien seconden kan u zien of u verzekerd bent voor de zorg of niet. En dan gaat u behandelen of als u bij de apotheek komt. Dus het is heel simpel. De verzekeraars hebben dat systeem gemaakt... ...om te controleren of iemand een verzekering heeft... Alleen de Belastingdienst gebruikt dat niet bij de, uitslag, uh, bij de uitkering van toeslagen. Ja, dus u, u zou eigenlijk willen dat, dat bestanden aan elkaar gekoppeld worden? Ja, maar dat doen alle zorgverzekeraars al. Die hebben het systeem al klaar, dus het is helemaal niet ingewikkeld. Als elke alleenstaande huisarts dat kan, dan moet een Belastingdienst met 10.000 ambtenaren... die moet dat toch ook gewoon doen, ja. als u een zorgtoeslag aanvraagt controleren... of u wel een zorgverzekering heeft. Het ja. lijkt nog steeds niet te gebeuren. Maar meneer het. Dat was ja. ook een beetje... Ja? Ja. Meneer Omstig, zit, u, van... ja, u was er wel verbaasd over en, en geschokt. Zit u ook niet een rol voor de gemeente? Want die mensen die uh, vragen, dus, schrijven zich in, in zo'n gemeente... zou die ook niet moeten controleren dan? De gemeente is verplicht om ervoor te zorgen... dat de gemeentelijke basisadministratie klopt... En als ze signalen krijgen dat die niet klopt, dan moeten ze actie ondernemen. Echter, de gemeente kan niet dagelijks controleren. Die kan vaak na een paar maanden actie ondernemen. En dan zijn die toeslagen al uitbetaald. Wat mij betreft, dan hebben we het vaak over gehad, moet als u toeslagen aanvraagt, ook oh, van tevoren gecontroleerd worden of u een nieuwe contract hebt... Of u werkelijk kinderen heeft. Want ja, kinderloze ouders kunnen in Nederland ook kinderopvangtoeslag krijgen. Nee. En of u een zorgverzekering heeft. En dat is iedere keer toegezegd. Dus um, uh, laten we nog snel invoeren wat we afgesproken hebben... niet een nieuw onderzoek doen. Dat hebben we al vaker gezien bij deze regering. Als iets al lang bekend is, nog een nieuw onderzoek doen. Maar die dingen waarvan we weten dat ze moeten gebeuren... die moeten gewoon gebeuren. Ja, nou, nou wil de staatssecretaris, begrijpen wij... dat um, zei hij althans in brandpunten... voortaan de Belastingdienst eerst laten controleren... en pas daarna laten uitbetalen. Wat vindt u van die zet van de staatssecretaris? Ja, dat was toch al lang aan de gang, dachten wij. En dat gaven die Boegaren ook aan. Ze moesten drie maanden op de eerste toeslag wachten. Dus die, de staatssecretaris weet maar niet helemaal heeft, waar hij het over heeft wat, zelf? Wat heeft de Belastingdienst dan in die drie maanden gedaan... voordat ze de eerste betaling van die toeslag kregen? Uh -huh. Loh, het lijkt me meer dan genoeg om te controleren... of iemand een rechtmatig huurcontract heeft of niet. Het ja. niet gebeurd, kennelijk. Dus ik weet niet welke maatregel hij hier aankondigt. Ik neem aan dat u vragen gaat stellen, meneer Ontzicht, aan de staatssecretaris. Er gaat vandaag een uitgebreide set schriftelijke vragen. En ik zie dat de VVD mondelingen vragen aanmeldt. Dit los je niet op met mondelingen vragen. Wij willen een uitgebreid debat met de staatssecretaris. Want dit zijn Nederlandse voorzieningen en die moeten goed beschikbaar blijven. En u weet ook nog tot slot dat Bulgaren en Roemenen alleen naar Nederland kunnen komen met een werkvergunning. Tot 1 januari 2014. Anders mogen ze hier helemaal niet werken. Dus als die groep al niet gecontroleerd wordt. Ondanks waarschuwingen van de belastingambtenaren zelf. Publiek, hè. Maar voordat belastingambtenaren het publiek waarschuwen. gebeurt er nogal wat. Mm -hmm. Er is dus intern al jaren over gepraat. Ondanks het feit dat de beloften zijn aan de Kamer. dan heeft de staatssecretaris. behoorlijk wat uit te leggen aan de Tweede Kamer. Helder. cda kamerlid Pieter Omtzigt, dank u wel. Nou, de AWW voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. Het gaat onder andere mis op de A12. Onder andere, ja. Nou, dan noem ik die even als eerste Marcel. De A12 van Utrecht naar Den Haag, daar was een aanrijding. Tussen Knopend Ouderijn en Woerden staat 6 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Geeft ook vertraging richting Utrecht. Uh, maar het grootste probleem van deze ochtend zit er gewoon rond Arnhem op de A50. Van Os naar Arnhem staat inmiddels tussen Knopend Ewek en Renkum 13 kilometer. Tussen Heter en Renkum zijn twee rijstroken dicht. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Ook de andere kant op staat een behoorlijk lange file richting Os. Tussen Renkum en Knopend 8 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. Het is uh, tien minuten voor half acht. Een missie van het Nederlandse Rode Kruis is in de Syrische hoofdstad Damascus. Nou kwamen daar gisteren berichten over naar buiten. Over Hevige gevechten in een westelijke voorstad. Merlijn Stoffels is woordvoerder van het Rode Kruis. en is nu in het centrum van Damaskus. Um, meneer Stoffels, wat heeft u gehoord over de gevechten in die buitenwijk? Ja, daarvan weet ik op dit moment niet uh, precies uh, de situatie. Uh, wat wij uh, uh, wel steeds horen is allerlei uh, mortiergranaten die uh, af worden geschoten, uh, uh, vooral uh, uh, naar, de, naar buiten de stad, zeg maar... Mm -hmm. uh, uh, dit verhaal uh, ja, hebben wij niet, uh, niet zelf kunnen zien, dus dat moet ik om daar op dit moment het over te zeggen. Nee, want Syrische militairen zouden in de voorstad dus zeker 85 mensen hebben doodgeschoten. Dat, dat melden activisten van de oppositie, maar dat, dat krijgt u in ieder geval niet bevestigd. Nee, maar goed, wat wij natuurlijk wel zien is dat er in het hele land uh, uh, de gevechten heel heftig zijn. He, er zijn ontzettend veel gewonden, heel veel mensen die in de problemen komen uh, door het steeds zwaarder worden een conflict. Uh -huh. Ja, dat zien we. En daar past dit uh, uh, wel heel goed bij. Uh, en dat is uh, triest om te zien. Damascus is misschien niet exemplarisch voor uh, de situatie in de rest van het land... maar u was er vorig jaar ook in Syrië met het Rode Kruis. Wat, wat kunt u erover vertellen? Is er veel veranderd in zo'n jaar? Ja, er is zeker uh, heel veel veranderd. Uh, en dat merk je eigenlijk gelijk al als je de grenzen bij Libanon oversteekt. De vorige keer uh, konden we eigenlijk gewoon in één keer doorrijden naar uh, Damascus. En nu uh, moet je eigenlijk van de ene roadblock naar de andere, uh, elke keer moet je bagage doorzocht worden. Um, dus de veiligheid is, uh, is heel oft, uh, de, de, de, de controle is gigantisch uh, toegenomen. Um, maar je merkt het vooral als je met de mensen praat, um, uh, er zijn gigantisch veel mensen op de vlucht. Um, die mensen die hebben eigenlijk tekort aan alles, uh, voedsel, deken, uh, uh, water, dat soort dingen. En um, dat aantal is veel groter dan vorig jaar. En, uh, en wat je dan eigenlijk hoort en ziet is dat wat we kunnen bieden, uh, wat we aan spullen hebben, is eigenlijk bijna uh, gelijk gebleven met, met vorig jaar. Uh, dus dat is dramatisch om te zien. En als je in de maskers zelf bent, ja, eigenlijk alle winkels zijn dicht. De hotels zijn leeg, uh, waar vorig jaar nog wel wat mensen uh, uh, rondliepen uh, in de hotels en, en waar nog wel wat klanten bij uh, in de winkels. Dus dat is ook allemaal uh, uh, dicht gegaan. De winkels kunnen niet meer aangeleverd worden, er zijn geen grondstoffen meer, dat soort dingen. Uh, dus ook de werkloosheid is gigantisch toegenomen. Zo'n 60% uh, hier in de maskers en de regio is, is inmiddels werkeloos. Ja, die mensen worden volledig afhankelijk van, van hulp. Ja, dat zijn zo'n gigantische aantal aan mensen die je moet helpen. Het is heel moeilijk om aan die, aan die vraag te voldoen. Tja. En we hebben het ook met u al regelmatig gehad over de onveiligheid in Syrië. In, in sommige delen van Syrië is het voor collega's van u amper mogelijk om hun werk te doen. Hoe is dat op dit moment bijvoorbeeld voor u in, in Damaskus? Ja, wij um, uh, kunnen uh, in principe de projecten uh, bezoeken. Hè? Dus we kunnen kijken waar de mensen zitten, in opvangcentra, dat soort dingen. Uh, in de mobiele klinieken. Uh, we moeten dat van tevoren wel aanvragen. En ja, dat geldt eigenlijk ook voor, voor onze hulpverleners. Die moeten uh, uh, bij alle partijen aankaarten dat ze uh, uh, hulp willen gaan verlenen. Uh, en uh, dat lukt wel goed. Als je kijkt naar... naar de resultaten, dan gaan ze dag in dag uit. Die frontlinie steken ze over en helpen elke maand een miljoen mensen met hulpgoederen. Dat gebeurt en dat lukt, maar is wel heel gevaarlijk. En dat is ook eigenlijk de verhalen die je terugkrijgt van de hulpverleners. Veel auto's zijn beschoten. De afgelopen week is de achttiende hulpverlener ook doodgeschoten tijdens zijn werk. Dus ja, die veiligheid is wel echt een groot probleem. Maar goed, ze gaan door. Ze willen helpen. En dat is, ja, dat is wat fascinerend om, om die verhalen te horen van dit soort mensen. Ja, kan ik me voorstellen. Marlijn Stoffels, woordvoerder van het Rode Kruis, nu in Damascus. Dank u wel. Koko hoort u. Call it love. Vier minuten voor half acht. Ja, het koningslied. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland was het uh, afgelopen weekend veel aandacht voor de commotie rondom het koningslied dat John Eubank schreef. Uh, luistert u uh, hoe in België, Groot-Brittannië en in Duitsland hierover wordt bericht. Allereerst vertelt de Duitse journaliste Annette Birschel wat de Duitse kranten schrijven over het gedoe in Nederland. Met name gaat het daarom de ophef. En het uh, inderdaad binnen 24 uur. Uh, door de sociale media gelukt is. zo'n koningslied terug te trekken. En daar is grote verbazing over. Goedenavond. Nederland is in de ban van het koningslied. Het officiële lied voor de troonswisseling. This anthem heeft zo'n such a public outcry. Maar al meteen na de voorstelling kommt Shitstorm wird wird hehr Nederland uh, zonder koningslied uh, en zo iets dat zijn dus de Many of their loyal subjects object to what they say are the unimaginative lyrics regen en wind werde ik bij je blijven. werde alles beschützen wat komt. Ik werde wachen wanneer je Ik dich voor de I build a dyke with my bare hands and keep the water away Through the rain and the wind I will stay close to you. De Facebookpagina van de componist werd bedolven onder scheldwoorden. With just over a week to go until Wilhelm Alexander becomes king, this song certainly seems to have united the people, although perhaps not quite in the way the composers had planned. Troy. De editie. Maar dit is hem dus niet. Het nationaal comité inhuldiging betreurt de gang van zaken en zoekt naar een oplossing. Contact nu met Koninklijk Huisverslaggever Menno Rijmeijer. Menno, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Morgen. Ja, hoe ja. klein we ook zijn, onze daden zijn groot. En we gaan niet onderuit. Nee. Ik noem maar een regeltje. In de vertalingen, in de buitenlandse het vertalingen, klonken nog best aardig. Ik... Ik. Oh wel vond je ook. <laughs> de meningen daar heel goed. Zegt in de buitenlandse vertalingen. Zegt die uh... storm van kritiek. Is die ja. inmiddels wat geluwd? Nou ja, geluwd, geluwd. De kranten staan er ook nog vol van. Uh, regionale krant die komt hier. De schreeuwers kregen hun zin. Uh, ik zie de volkskrant met nog twee pagina's erover. Telegraaf op de voorpagina. Um, oranje bitter voor Ubank. Het AD, Ubank stuk naar Real Koningslied. En ook trouwt bijna twee pagina's. En die concludeert ook culturele bovenlaag zag het lied nooit zitten. Ja, en ook uh, Marcel, radio uitzendingen worden ermee ja. gevuld. Dus uh, leven doet het Weet. nog steeds. Uh, het, is, het is trouwens niet alleen ook kritiek. Je ziet ook een, een beetje een tegenbeweging die het wel heel erg vindt gaan. Be die kritiek alleen al op Jubing. Uh, en het ging natuurlijk ook hard uh, op Twitter uh, de afgelopen... Twee dagen. Aan de andere kant las ik gisteren een onderzoekje van tweeps.nl. Die hebben alle data naast elkaar gelegd. En dan zie je dat voor en tegenstanders gek genoeg niet ver uiteenlopen. Maar goed, het lied was vanaf het begin omstreden. En uh, of dat nou door de melodie of de teksten kwam, uh, het, het zal me wel. We zijn misschien ook gewoon geen land voor massale vereering van personen. En, en zeker niet van personen die nog niets gepresteerd hebben. Mm, nou, uh, er moet in ieder geval, want dat is de, de eindconclusie, een nieuw lied komen. Of, of, of een oplossing. Nou, dan wordt ja. daar druk over. Vergaderd en overlegd he, door wijze mannen en vrouwen. Van het Nationaal Comité Inhuldiging, Nederlandse Publieke Omroep, Radio 2. Uh, wat... wat, wat? moet daar uitkomen, denk ik. Ja, ze zijn er met druk mee. Uh, mag je wel zeggen. Nou, gisteren was er maar één reactie van het comité. We betreuren het, maar hebben ook begrip voor de actie van John Eubank om het terug te trekken. Daar bleef de eerste reactie bij. Gisteravond laat heeft een woordvoerder laten weten dat we vandaag in de loop van de dag misschien zelfs avond te horen krijgen hoe het nu verder moet. Er is bijvoorbeeld gedacht of om het concert in Rotterdam maar helemaal te annuleren, want ja, wat heeft het dan nog voor zin? We zouden met een live-verbinding vanuit Rotterdam naar Amsterdam uh, massaal gaan, gaan meezingen, was het idee. Mm -hmm. Veel artiesten die zouden meewerken... die wilden zich terugtrekken, gingen stemmen op. Nou, dat plan lijkt ook weer van de baan. Het lijkt gewoon door te gaan. Het is wel wachten op wat er nu wel komt. Er zijn al veel alternatieven aangedragen. Paul van Vliet uh, gisteravond voegde zich daar ook nog een keertje bij. Maar ik kan me ook voorstellen dat er geen alternatief komt. En ik hoorde een van de Engelse commentatoren zeggen... het lied moest samen binnen. En heeft het in zekere zin ook gedaan... maar misschien niet op de manier zoals het gepland was. Ja, men was... Uh... Zeer eensgezind, negatief. En aan de andere kant, jij zegt het ook terecht. Er waren zat positieve reacties ook. Daarin ook eensgezind. Nou, ja uh, we zullen niet rusten tot het waar geworden is. Meno Reema. Onder nog boven. Met de Citroën C4 rijdt u op één tank van Nederland naar Kopenhagen. Wilt u ook weer terug? Onthoud dan deze zin. Waar de tankstation? De rijk uitgeruste Citroën c 4 collection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 Door hun steeds grotere macht kunt u straks niet meer kiezen... naar wie u toe gaat met uw klachten. De Slag om Nederland, vanavond om 5.30 bij de VPRO op Nederland 2. <tieding> Leonard Cohen. Op 18 september in Nederland. Met The Old Ideas World Tour. Down, Dit keer in Ahoy, Rotterdam. Leonard Cohen.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 Half acht geweest. Tijd voor het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. In Leiden zijn veel scholen in het voortgezet onderwijs dicht. Op internet is een dreiging geuit dat er een schietpartij zou zijn... op een school in Leiden. Schietpartij op zeer korte termijn. Er wordt geen school bij naam genoemd. Daarom is besloten om ze allemaal dicht te houden vandaag. De burgemeester van Leiden, Len Verink, sprak van een duivelsdilemma... en zei dat hij de verantwoordelijkheid moet nemen. Bij alle middelbare mbo scholen in Leiden staan vandaag agenten. Zometeen hoort u meer over Leiden. Steeds minder kinderen met een achterstand kunnen als voorbereiding op de basisschool terecht op een zogenoemde voorschool. De wachtlijsten daar groeien en de helft van de peuterspeelzalen geeft geen voorrang aan kinderen met een achterstand. Brancheorganisatie MO Groep noemt het onacceptabel dat kinderen met achterstanden op een wachtlijst staan of dat ouders hun peuter nu nergens meer heen brengen. De nog levende verdachte van de aanslagen in Boston is bij kennis, melden diverse Amerikaanse media. Hij zou in het ziekenhuis zijn ontwaakt en inmiddels vragen van de autoriteiten schriftelijk hebben beantwoord. De 19-jarige verdachte lag buiten kennis in een ziekenhuis in Boston nadat hij vrijdagavond zwaar gewond was geraakt bij zijn arrestatie. Het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... heeft zoals aangekondigd het werk neergelegd. De reizigers moeten rekening houden met flinke vertragingen. De werknemers willen onder meer een loonsverhoging van 5,2 procent... en een baangarantie voor ongeveer 33.000 werknemers. En in Maastricht is vannacht een rampkraak gepleegd... op een geldautomaat van SNS-Bank. De politie kan niet zeggen of er geld is gestolen. En zo'n 10 minuten later werden 500 meter verderop... kogels afgevuurd op een huis onduidelijk is wie er heeft geschoten. De politie Maastricht weet ook nog niet of er een verband is... tussen die schietpartij en die ramkraak bij de bank. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Na een koude nacht met temperaturen aan de grond van min 3 tot min 7 graden... begint het kwik nu overal te stijgen. De zon schijnt flink en dat blijft de hele ochtend zo. Vanmiddag komen er vanuit het Westen meer sluiwolken opzetten. Daar heeft de zon weinig last van. Maar af en toe is de bewolking ook dikker en dan wordt de zonneschijn getemperd. De temperatuur loopt vanmiddag uit van 12 graden in het noordwesten tot 16 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten, is in het binnenland zwart tot matig, windkracht 2 tot 4... en in het noordwestelijk kustgebied af en toe vrij krachtig met windkracht 5. Komende nacht wordt het niet meer koud, temperaturen liggen dan rond de 7 à 8 graden. Er komt een storing aan en die zorgt voor veel bewolking... en in de loop van de nacht gaat er wat regen of motregen vallen. Ook morgen overdag zijn er wolkenvelden en valt er dus soms wat regen of motregen, maar in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. In het zuiden en oosten wordt het dan 15 tot 17 graden. Het noordwestelijk kustgebied is opnieuw het koudst met 12 graden. Woensdag wordt het overal droog, schijnt de zon flink en wordt het warmer. In het binnenland kan het dan plaatselijk 20 graden worden. En op de weg? Rijdt het daar een beetje door, Jolanda van der Velden? Nou, ja, we zitten nogal op 120 kilometer file. Maar ik heb goed nieuws over de A50 bij Arnhem. Daar zijn alle rijstroken weer open. Verder een aanrijding op de A12 en ook ja, de meeste drukte... eigenlijk in de regio Utrecht. Ik begin met de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Knopend Lunetten en Woerden, 10 kilometer. Na een aanrijding is daar de linker rijstrook dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen de knooppunten de Everdingen en Gorkem 10 kilometer. Bij Knopend Gorken is de rijschok dicht. Dan de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knopend Bankhoeven en hetere 11 kilometer. Inmiddels zijn daar alle reisroken weer open. Verkeer op weg naar Apeldoorn kan het beste omrijden... voorlopig nog vanaf Knopend Valburg via Arnhem. Over de A15 en de A325. Richting Utrecht is het opbreiden door de borden Rotterdam te volgen. Richting Os ook een lange file tussen Renken en Knoop 9 kilometer. En over een minuut of twee hoort u de directeur van het Da Vinci College in Leiden. in verband met het sluiten van de scholen. door een anoniem dreigement op internet. Nooit meer wassen. Dankzij zelfreinigende bedrijfskleding van Berendsen. Dat werkt makkelijk.nl.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 Tien over half acht, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Alle middelbare scholen in Leiden zijn dus vandaag gesloten door die dreiging op internet. Martijn van der Zanden, onze verslaggever, is bij ROC in Leiden. Uh, ja Martijn, we hoorden net al van een moeder dat die uh, er eigenlijk net pas van wist. Vanochtend de mail pas opende. Uh, komen er daarom dus ook nog leerlingen naar de scholen? Nou ja, het is nu natuurlijk vrij rustig nog. Het is pas uh, half acht. De scholen beginnen hier natuurlijk ook pas om half negen, negen uur. Maar zojuist zag ik wel inderdaad de eerste uh, leerling of student hier verschijnen. En uh, nou ja, daar ging een docent naartoe en die vertelde van... ja joh, je bent voor niks gekomen. De school blijft uh, vandaag dicht. Dat had hij nog niet gehoord. Nou, hij haalde zijn schouders op en is uh, weer onverrichte zaken naar huis gegaan. En uh, ja, ik heb ook een van de directeuren gesproken... en ja, die heeft eigenlijk ook geen idee wat er allemaal aan de hand is. Freek Polter, directeur van het Da Vinci College. Uh, wat is er allemaal aan de hand? Ja, we weten ook niet precies. Ik hoorde net jullie berichten op de radio. Dat is eigenlijk ook wat ik weet. Meer weet ik niet. Er is een communiqué van de gemeente Leiden geweest vannacht. Ja, Hoe best... laat was dat? Ja, uh, gisteren om half twaalf of zo, rond die tijd. En uh, ja, meer weet ik ook niet. Uh, wij uh, hebben daarna uh, alle leerlingen proberen te bereiken via sms en uh, e-mail. En dan hopen dat er weinig komen zometeen. Wat verwacht u? Ja, ik denk dat het wel rondvertelt. Dus ik, ja, ik hoop eigenlijk dat er helemaal erg zijn. Dus misschien is uh, de vader de wens van de gedachte. Dat is wel een extreme maatregel. Ja, dat uh, vind ik ook. Maar het zal wel nodig zijn, denk ik. Uh, ja, ik heb er op dit moment geen oorlog over. hoor. Dus u verder ook niks verteld door de politie? Uh, nee, nee, nee, meer weten wij we niet. Nee. Ja, dat bericht op, uh, op internet, dat is wat wij weten. En, uh... Dat zeer ernstig genomen moet worden, zegt de politie. De burgemeester heeft inderdaad ook gezegd dat het wel naar één docent gaat lijkt, maar dat ze niet weten naar wie. Nee, nou ja, dat, dat is ook niet helemaal helder hoor. Dat is nu een uitleg, maar uh, nou ja, uh, nogmaals, ik weet er eigenlijk uh, net zoveel van als jullie. Wat gaat u vandaag verder doen? Ja, overleggen uh, wat we verder gaan doen. Uh, ik weet nog niet. Het is vroeg nog, dus we hebben nog een hele dag voor ons. De school moet morgen wel weer open, neem ik aan. Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, dat hoop ik wel, ja. Oké, okay, succes. Dank je wel. En op onze website ziet u ook uh, de eerste foto's. Politieagent die uh, bijvoorbeeld in Leiden het, uh, visser, het hoofdlyceum bewaakt. Dan staat hij voor het hek. Het hek is gesloten. En voor het hek staat een uh, politieagent met uh, in zijn hand een knuppel. Volgens mij of het hangt het aan zijn broek. In ieder geval uh, te vinden op onze website. En daar vindt u ook een link naar dat dreigement dat is geuit via het internetforum 4 NOS.nl gaan we naar de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ajax speelt gelijk. PSV ja. en Feyenoord winnen en Vitesse verliest. Wordt het nog weer spannend? Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Veel mensen zeggen toch, het gaat allemaal om de tweede plaats, dat laatste. Maar dat is toch de vraag, want Ajax had zich natuurlijk rijk gerekend... naar vorig weekend thuis twee keer winnen... en dan uit nog gewoon de puntjes pakken, eventueel gelijk spelen. En dat scenario is toch veranderd. Ajax-Herenveen was een gelijkwaardige wedstrijd. Ajax mocht wat klagen over het feit dat het een strafschop had kunnen krijgen... en misschien wel twee. Maar uiteindelijk, qua gelijkwaardigheid, was het een hele goede uitslag. Herenveen speelde goed. En ja, dat geeft anderen toch wel weer hoop. PSV uh, werd het makkelijk gemaakt door AZ, won keurig met 3-1 en Feyenoord gisteren veel sterker dan Vitesse... ...dat zonder zijn topspelers toch echt een hele matige indruk maakte. Maar aan de andere kant wel weer mocht klagen dat de penalty die zij tegen kregen op 0-0... ...ook wel een heel makkelijk gegeven penalty was, sterker nog helemaal nooit gegeven had mogen worden. Kortom, je kan wat moppen over de arbitrage lijkt dat we niet moeten doen... ...want Feyenoord was echt veel sterker dan Vitesse en Heerenveen was gelijkwaardig aan Ajax... Vier punten. Um, de wedstrijd aanstaande zaterdag, NAC-Ajax, dat wordt wel een hele belangrijke. Ajax moet een uitwedstrijd winnen, moet dat niet op die laatste wedstrijd laten aankomen. Dus de hele week kunnen we weer gaan speculeren <laughs> of het nog een beetje spannend wordt. Het is in ieder geval een stuk spannender dan voor dit weekend en dat heeft Ajax wel aan zichzelf te wijten. De spanning had zich een beetje meester gemaakt van de ploeg en de vraag is of ze dat af kunnen werpen de komende okay. week. Nou. Daar gaan we het vast nog over hebben, Tom. Um, we moeten het ook even hebben over die laatste grote wielerklassieken van het ja. voorjaar. Luik, Bassenake, Luik, gewonnen door een ier. Ja, dat is leuk allemaal, maar hoe deden de Nederlanders het? Ja, nou, die, die hier, het was een, een lang wachten, maar het was wel een schitterend slot. Die Martin, die won van de grote favoriet Rodriguez. Maar de Nederlanders, ja, het is, uh, we moeten het optellen, want het was de laatste grote voorjaarsklassieker. We hebben Terpstra één keer redelijk voorin gezien. En uh, ja, voor de rest gisteren ook. Je ziet ze wel, ze, ze zijn er wel, ze zitten ook nog redelijk lang erbij. Maar als het er echt op aankomt, als het op afrekenen aankomt, dan kunnen ze gewoon niet mee. En dat is toch wel andermaal teleurstellend hoor, zo'n heel voorjaar met grote. De wielerklassiekers waarin de Nederlanders eigenlijk geen enkele rol van betekenis spelen. Het is toch niet zo lang geleden dat er werd aangekondigd dat wij een hele grote generatie wielrenners zouden krijgen met Geesink, met Mollema, uh -huh. met Kruiswijk, met Lars Boom. Dat zou de man van de eendaagse wedstrijden zijn, Terpstra. Nou, die laatste maakt het bij Vlagen wel een klein beetje waar. Maar alle andere Nederlanders, moet het gewoon eerlijk zeggen, kunnen hard fietsen, maar niet hard genoeg. We doen niet echt mee en uh, ja, het is niet anders. Het is een grote sport in Nederland, maar vooral om naar te kijken op dit moment. Tom van het hek. Dank je. In het overleg over het zorgakkoord uh, zijn de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp op het ogenblik het meest heikel. En dat is natuurlijk het meest in het oog springende punt. Marcel Bril, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, wat is het probleem daar? Ja, Dat zit uh, tussen het kabinet en de FNV-bond Advocabo het probleem. Kernvraag is hoeveel mensen in de huishoudelijke hulp worden er gedwongen ontslagen. Nou, Het verschil tussen die twee wordt steeds kleiner. Er is afgelopen weekend ook weer veel gepraat. Maar ze zitten nog niet op één lijn. Het gaat dan om werknemers die bij mensen thuis komen... om te helpen met stofzuigen, het bed op te maken en bijvoorbeeld de keuken te poetsen... Nou, volgens het kabinet kunnen die mensen dat of zelf betalen... of kunnen buren en families helpen. Redenering van deze coalitie is... door hierop te bezuinigen kunnen we medische zorg betaalbaar houden. Nou, dat vindt de advokabo dan weer niet. Die heeft de huishoudelijke hulp als symbool genomen. Nou, van die opstelling wordt niet iedereen blij. Dat geldt bijvoorbeeld voor staatssecretaris Van Rijn... Hij heeft het weekend gezegd dat hij desnoods zonder de Avocabo zaken gaat doen... met andere werknemersvertegenwoordigers en werkgevers. Die zouden wel in kunnen stemmen met het voorstel van het kabinet. Nou, dat klinkt allemaal erg dreigend. Zover is het nog niet, want uh, deze week gaat er weer verder gesproken worden. Ja, en, en hoe moeten we dit zien ten opzichte van het sociaal akkoord... Uh, met werkgevers en werknemers? Hoe verhoudt zich zo'n zorgakkoord tot dat uh, sociaal akkoord? Deels is het een aanvulling op die afspraken in het sociaal akkoord... en deels ook een uitwerking, maar het staat ook gedeeltelijk wel weer los... Het gaat verder, want het moet de opmaat zijn voor andere afspraken... die minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn... met betrokkenen in de zorg willen maken. Als er overeenstemming komt over de gespreksonderwerpen van nu... dan zou het in de ogen van het kabinet een mooie basis zijn om verder te gaan. Want in totaal moeten de komende jaren 5 miljard worden bezuinigd in de zorg op de langdurige zorg. Van Rijn praat met gemeenten... en met zorginstellingen, patiëntenorganisaties. En dat gaat dus veel verder dan die huishoudelijke hulp... waar het zich nu op concentreert. Of bijvoorbeeld het basispakket ook daar moet ingesneden gaan worden. Dus Schippers en Van Rijn hopen op succes bij deze eerste afspraken. En wellicht kunnen er dan ook snel knopen worden doorgehakt... over die andere onderwerpen. Ja, zijn ze ook niet riskant bezig, Marcel? Want iedere organisatie heeft zijn eigen wensen en wat aanpassingen. En dan moeten ze wat toegeven. en Dat kost dan natuurlijk geld. En dat ja, is het toch niet? Dat risico uh, lopen ze zeker dat er uh, problemen gaan ontstaan. Kijk, bedenk wel, het is niet de ambitie om minder te besparen. Het kabinet is bereid om anders te bezuinigen. Kijk je bijvoorbeeld nu naar uh, het uh, verhaal over de huishoudelijke hulp. Uh, daar wordt wel minder geld weggehaald. Maar dat moet natuurlijk wel weer op een andere manier betaald worden. En werknemers zijn bereid om ook te gaan betalen. Maar goed, als er iets gaat schuiven, dan kan opeens alles gaan schuiven. moet je misschien geld weghalen bij andere onderdelen in de zorg. Dat vindt niemand uh, leuk. Kortom, dat is een vrij complexe opgave, dit. toch? Mocht het allemaal lukken, dan is het voor het kabinet dan wel een aangepast pakket. Maar ze krijgen ook iets heel belangrijks voor terug. Namelijk overeenstemming met de mensen in de zorg. En dat kan weer een heleboel onrust voorkomen op het Mali-veld of op andere demonstratielocaties. Draagvlak voor de beslissingen. Zo is het. Zoeken ze Marzo Bril in Den Haag. Dank je wel. Door naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Bij elkaar 155 kilometer file, veel vertraging bij Arnhem nog. En ook op de A12, ik noem maar eerst die A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen knopend Lunette en Woerden, 11 kilometer. Dat is een aanrijding, bij Woerden is de linker reis ook dicht. Dan op de A50, van Os naar Arnhem... tussen knopend Bankhoef en knopend Valburg en van Arnhem naar Os, tussen Renkem en knopend Ewijk. In beide richtingen, 9 kilometer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Het is 13 minuten voor 8. We gaan weer naar Minor Remmers. Die is uh, bij Nederlanders, Kees Visser. En die heeft eerder al aangegeven in onze uitzending... dat het Koningslied een misser is. Een warre getekst, een soort hutspot. Tja, het enige ja, positieve een soort daarvan... Pondemodel dat het oranje is, Het Ja, nou, een gevolg van een... Ja, nou, ja, een, gevolg van een... Ja, Hutspot is oranje, ja. Nee, een, gevolg... een soort een gevolg van een poldermodel, zei u, hè? Ja, ja. Ik vind het, uh, het Koningslied, zoals het er nu staat... dat is net een, een soort gepolder rond het, uh, rond het Koningslied. Ja, men heeft van alles erin gebracht. Men, ja. uh, en op die manier een soort compromis gevonden... waar eigenlijk niemand uh, tevreden mee is. En nee, het zou wel voor ons een boeklicht uit... Dit is een boek uit 1891, ja, moet u voorstellen... De koning, dat was Willem III, die was net overleden. En zijn vrouw Emma trok met dat prinsesje... dat toen elf jaar oud was door Nederland. En er is ook een, een lied hier, Wilhelmus' lied. Wilhelmus van Nassau en het lieve vaderland blijf ik altijd getrouwen... met hoofd en hart en hand, ja goed en bloed en leven. Ja, ja. dat is toch ook een beetje gezwollen. Hè? Ja, dat is heel erg gezwollen. Er zijn heel, heel wat van die uh, ja, bewerkingen van het Wilhelmus gemaakt. Er, er zijn heel veel gelegenheidsliederen dus voor ja. Oranje gemaakt. Oh ja, ik heb hier een heel boek... Uh, drie eeuwen lang gelegenheidsliederen rond de Oranjes. Ja, ja. Op, bij huwelijken, bij bezoeken en noem maar op. En dat boekje hier ook, dat... Uh ja, dat, dat werd gebruikt uh, bij een steenlegging... waar, de koning, waar, waar dan uh, Emma, koningin Emma bij aanwezig was. En dan waren grote koren, die gingen dat allemaal zingen. Ja, 600 hier. Knapen, 600 knapen zingen. Nou ja, zeg, dat, het is eigenlijk van alle tijden wel, hè? Maar u had het net ook over een nieuw lied, een vrij recent lied... wat, wat je ook zou kunnen gebruiken. Ja, ja dat is... Uh, Jan Rot heeft een paar jaar geleden... een hele aardige tekst op het Wilhelmus gemaakt... Ik zou het niet als officieel volkslied Doe nemen. Doe hem eens. O, oh, wacht even, dat moet ik hem doen. Wil van der zing ik uit volle borst... ons volkslied met vertrouwen voor vaderland en vorst. En kleurt ons land oranje, dan staat mijn hart in brand... bij, wijn... nee, bij rauw en bij champagne, dit is mijn Nederland. Ja, dat zingt Jan Rot. Waarom lera? doen we die niet gewoon? Ja, die kan heel mooi gebruikt worden in een stadion of wat dan ook. Ja, dat zou heel leuk zijn, ja. Ja, het nummer van Jan Rot even draaien en, en vragen of die kan. Volgende ja. week, dinsdag, in Ahoy, Rotterdam. Zou ja. toch moeten kunnen. Goed bladeren door de historie, kom je ook prachtige dingen tegen. Zeker weten, ja. ja heel hadden mooi. ze ook kunnen doen. Wij gaan op weg naar de pont, hier vlakbij. Om daar eens te vragen wat onderdanend Nederland er nou van vindt. 10 voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is de dag van de waarheid voor advocaat Bram Moskowicz. Om vier uur bepaalt het Hof van Discipline, de hoogste tuchtrechter... of hij zijn beroep mag blijven uitoefenen. Laatste kans voor de bekendste advocaat van het land. In ieder geval de laatste fase in deze geruchtmakende tuchtsaak. Defensie van meneer Moskowicz was amateuristisch. Ik vond het samen als iemand die lak heeft... aan de voor advocaten geldende regels en die lak heeft aan zijn cliënten. Dat patroon schept tevens een beeld van een advocaat... die zich niet bewust is van de verplichtingen... die passen bij een van de kernwaarden van de advocatuur. Te weten integriteit. De raad legt de maatregel op van schrapping van het tableau. Ik begrijp dat de maatregel niet kan uitblijven. Ik begrijp alleen niet waarom dat een schrapping zou moeten zijn. En ik kan slechts hopen, voorzitter, leden van het Hof... dat ik gelouterd, mag ik wel zeggen, en misschien enigszins aangepast aan de eisen van de moderne tijd... mijn werk, mijn passie, kan blijven uitoefenen. En dat is wat ik u wilde zeggen. En mijn lot is in uw handen. Ja, Dat wil hij graag. Zijn passie, zijn werk blijven uitoefenen. Bram Moscovits. We gaan naar verslaggever Matthijs van der Wiel. Die volgt deze zaak en gaat zo dadelijk ook naar Den Bosch... voor die uitspraak. Matthijs, um, dat was nederig hè, tijdens de zitting. Hij smeekte om genade. Um, is dan ook de vraag of deze tuchtrechters hem die genade willen geven? Nou, dat kan een van de afwegingen zijn. Hè. Willen ze hem geloven nu hij beterschap belooft? Willen ze hem nog één kans geven? Maar toch is dat niet de hoofdvraag voor dit hof. In de eerste plaats moeten deze tuchtrechters kijken... of al die fouten die Moscovici in het verleden heeft gemaakt... of die inderdaad genoeg reden waren om hem uit zijn beroep te zetten. Het stelselmatig schenden van de gedragsregels... het benadelen van cliënten. De Raad van Discipline vond dat genoeg om hem uit het vak te zetten. En de vraag is, wordt dat bevestigd vanmiddag? Is het inderdaad genoeg reden om hem te schappen? Omdat het een patroon is, omdat hij zich niets heeft aangetrokken van eerdere tuchtmaatregelen, of vindt dit Hof een andere straf meer gepast? Het gaat dus in de eerste plaats om te oordelen over wat er in het verleden gebeurd is, meer dan om een, om een voorspelling over de toekomst. Maar Thijs en laatste, we zaten in de krant dat hij een aantal van zijn beloftes nog niet is nagekomen, niet voldoende studiepunten gehaald, is geen jaarverslagen opgestuurd, klanten moet hij nog terugbetalen. Is dat nog van invloed op de uitspraak, denk je? Uh, waarschijnlijk niet. Want dat vonnis dat staat al lang op papier. Dat hoeft nog alleen maar te worden ondertekend en uitgesproken. En die beslissingen die worden meestal heel snel na de zitting genomen. Vaak uh, meteen daarna al. En het Hof heeft waarschijnlijk ook niet zelf deze zaken de afgelopen weken onderzocht. Hij is niet zelf gaan kijken of hij inderdaad uh, het waar maakt wat hij belooft. Zo werkt dat niet. Ze oordelen over wat er toen lag, twee maanden geleden, wat er toen bekend was. Overigens heeft Moscovici wel zelf een kans laten liggen om toen meteen, twee maanden geleden, meteen te laten zien dat hij het wel meende met zijn goede bedoelingen. Want uh, op de zitting beloofde hij ontevreden ex-cliënten te zullen terugbetalen. Als hij toen het geld had gehad, had hij het de avond zelf kunnen doen en daar zelf vruchtbaarheid aan kunnen geven bijvoorbeeld. Hij weet de media meestal wel te vinden en dat dat hem misschien kunnen helpen, maar dat is in ieder geval niet gebeurd. Uh, twee van die ex-cliënten hebben in ieder geval hun geld nog steeds niet. Nee. Um... Heb je enig idee hoe dit afloopt? Durf je te speculeren? Uh, liever niet te speculeren, nee, altijd nee, gevaarlijk. Nee, nee. Maar als je, kijk, als je hem zo hoort smeken om genade... Eh, dan kun je je afvragen, god, waarom zou hij geen, geen nieuwe kans krijgen? Maar zoals ik net zei, voor, die, eh, voor dat Tuchtcollege gaat het toch om die 24 klachten. Hè? En dat vergeet je als je hem zo hoort smeken. Wat ik kan, in ieder geval kan zeggen is dat de meeste straffen... niet worden teruggedraaid bij dat hof van discipline. En dat het enige andere alternatief een hele lange schorsing is. Een half jaar of een jaar zelfs, waarbij je dan ook de vraag... De vraag kunt stellen of zijn kantoor dat zou overleven, gezien alle financiële problemen. De enorme schuld bij de Belastingdienst en de cliënten die inmiddels zijn weggelopen. Ja. Nou, Matthijs, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. En overal vanochtend veel aandacht voor lijden voor de dreiging op het internet. Die leidde tot het sluiten van alle middelbare scholen en mbo's. Op de site van RTV West bijvoorbeeld staat de foto van het wapen... dat naast het bericht over het dreigement was geplaatst. Mogelijk een oude foto, die al jaren op internet circuleert. Uh, maar de politie kan dat niet bevestigen. En in Metro trouwens ook nog aandacht voor een andere dreiging op internet. De rapgroep Corps der Plagen, die op internet dreigt een aanslag te plegen op 30 april... zegt dat de tweet alleen bedoeld was om te provoceren... Ze wilden met de tweet de nieuwe clip promoten. Op de voorpagina van de New York Times staat een uitgebreid artikel... over de verdachten van de aanslag in Boston. De politie gaat ervan uit dat ze van plan waren om na de aanslag... op de marathon door te gaan naar andere doelen mogelijk in New York. De twee hadden een klein arsenaal aan pistolen en explosieven bij zich. En ook lijkt het erop dat de tweede verdachte geprobeerd heeft... zelfmoord te plegen voordat hij gearresteerd werd. Politie concludeert dat op basis van een schot wond in zijn nek. FBI probeert ondertussen van de Russen meer informatie in te winnen... over een verzoek dat Rusland in 2011 deed... om een van de verdachten in dat jaar te ondervragen... over zijn banden met extremisten. In België moet er 20 miljoen euro gereserveerd worden om systemen te wapenen tegen cybercrime. Dat zegt de staatssecretaris voor modernisering en openbare diensten in een standaard. Een serieuze vloedgolf aan cyberaanvallen dreigt, zegt de staatssecretaris. Zouden de afgelopen jaar zeven serieuze aanvallen zijn geweest op Belgische overheidsdiensten. En de NAM stuurt inwoners van Loppersum en Eemsmond vandaag een brief met wat tips over wat te doen bij een aardbeving. Dat schrijft Eer TV Noord. Daarnaast is er deze week een klusbus in de dorpen om de mensen te helpen met onder meer het vastzetten van de spullen. Oh ja, dat is ook een manier. Dat is uh, ja. geruststellend. Dus Het uh, nieuw te bouwen T10-stadion tot slot is een stuk goedkoper dan eerst gedacht... schrijft uh, Omroep Friesland. De kosten werden eerst op meer dan 100 miljoen euro geraamd. De provincie zegt nu dat 80 miljoen misschien wel genoeg is. Het is nog niet zeker trouwens of dat nieuwe Tielf er komt. De provincie wil 50 miljoen bijdragen, 50 miljoen euro... en de rest moet van het Rijk komen. Nou, die hebben we niet zoveel. En zo dadelijk, na het journaal van 8 uur... Uh, hoort u in ieder geval meer over de dreigementen in Leiden...